8 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Wijksuster beter en goedkoper dan Thuiszorg. Slowakije onder druk om noodfonds te steunen. En Australisch vliegtuigje blijft hangen in Reuzenrad. Wijkverpleegkundigen werken beter en goedkoper dan de reguliere thuiszorg, blijkt uit een experiment met tien wijkzusters in het westen van Brabant. De besparing per fulltime arbeidsplaats bedraagt 50.000 euro, terwijl de kwaliteit van de zorg toeneemt. Wijkverpleegkundigen zijn ervoor opgeleid om, zo, om veel zorgtaken zelf uit te voeren, zoals wassen, medicijnen toedienen en steunkousen aantrekken, terwijl de thuiszorg overal verschillende mensen voorstuurt. Bovendien werkt een klein buurtgericht team van wijkverpleegkundigen goedkoper dan een grote bureaucratische thuisorganisatie. Minister Schippert is enthousiast over de aanpak in West-Brabant... en wil de buurtgerichte zorg op grotere schaal invoeren. De druk op Slowakije neemt toe om akkoord te gaan... met versterking van het noodfonds voor de euro. Slowakije is een van de laatste landen die er nog mee moeten instemmen... maar of dat gebeurt is onzeker... omdat een van de regeringspartijen en de hele oppositie vooralsnog tegen zijn. Ze vinden dat Slowakije als relatief arm euroland niet moet opdraaien voor de schulden van rijkere landen zoals Griekenland. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije nu opgevoerd door te benadrukken dat er geen plan B is. Achter de schermen wordt gesproken over de mogelijkheid dat Slowakije instemt met versterking van het noodfonds zonder daarvoor extra te hoeven betalen. Na Slowakije moeten Nederland en Malta nog over het voorstel instemmen. Voorstel stemmen. Gisteren ging Oostenrijk al akkoord. Er moet nader onderzoek komen naar de integriteit van de ministers op Curaçao. Dat zegt de commissie Rozemuller. Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Volgens Rozemuller zou een aantal ministers niet zijn benoemd als ze van tevoren waren gescreend. Daar was vorig jaar, toen Curaçao zelfstandig werd, geen tijd voor. De organisatie van Pukkelpop wordt niet vervolgd wegens nalatigheid. De extreme noodweer dat het festival trof... was volgens het parket in Hasselt niet te voorzien... en dus is de organisatie niet schuldig. Het onderzoek is stopgezet. Door het drama op 18 augustus kwamen vijf festivalgangers om het leven. Het Belgische Weerinstituut KMI sprak van nalatigheid... omdat Pukkelpop geen contact had opgenomen... om de laatste stand van zaken te krijgen. Maar justitie in België is het daar dus niet mee eens. De Nationale Overgangsraad in Libië moet ervoor zorgen dat ze milities niet willekeurig mensen gevangen nemen. Ook moeten ze geen gevangenen meer mishandelen. Die oproep doet Human Rights Watch. De Mensenrechtenorganisatie heeft naar eigen zeggen 20 gevangenissen bezocht en met tientallen gevangenen gesproken. De gevangenen zeggen dat ze worden mishandeld. Zo zouden ze onder stroom worden gezet en zou het personeel hen slaan. De gevangenen in Libië zijn nog niet voorgeleid voor hun rechter. Ook zijn ze nog niet in staat van beschuldiging gesteld. Voor de tweede keer in een week tijd raast een orkaan over de Filipijnen. De orkaan Nalgae kwam met windsnelheden van 160 km per uur in het Noordoosten aan... en gaat gepaard met hevige regenbuien. Nalge legt waarschijnlijk hetzelfde pad af als de vorige orkaan Nesat. Die richtte een spoor van vernieling aan op de Filipijnen. In Australië is een vliegtuigje in een reuzenrad gevlogen. Niemand raakte daarbij gewond. Het gebeurde op een kermis in een kustplaatsje... op zo'n 250 kilometer ten noorden van Sydney. Het vliegtuigje kwam na de crash vast te zitten... naast een gondel met twee kinderen daarin. Na anderhalf uur konden de kinderen uit het reuzenrad worden bevrijd. Later werden ook de piloot en zijn passagier uit hun vliegtuigje bevrijd. Het is niet duidelijk waardoor het toestel in het Australische reuzenrad vloog. De nominaties voor de Gouden Televisiering 2011 zijn bekend. Kanshebbers zijn de talentenjacht The Voice of Holland van RTL 4, Football International van RTL 7 en Wie is de Mol van de Avro. Dat laatste programma werd al vier keer eerder genomineerd, maar won de televisiering nog nooit. Vorig jaar ging de prijs naar de TV-kantine van RTL 4. De winnaar van dit jaar wordt op 21 oktober bekendgemaakt op het Gouden Televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Op het filmfestival in Utrecht zijn er gouden kalveren uitgereikt. Beste film is Black Butterflies... over een Zuid-Afrikaanse kunstenares die gedichten schrijft tegen de apartheid. De hoofdrol wordt gespeeld door Caries van Houten... die daarvoor haar vijfde gouden kalf kreeg. Beste acteur is Nazarine Char in de roadmovie Rabat. Peter Paul Muller kwam zijn kalf voor zijn bijrol in Gooise Vrouwen niet ophalen. Hij liet weten dat hij niet van prijzen houdt... en dat het kalf maar naar een kinderboerderij moet worden gebracht. Het weer dan nog, zonnig en droog, het wordt 21 graden aan zee... en het gaat al 25 in het zuidoosten. Morgen weinig verandering, in de loop van de komende week... overgang naar herfstachtig weer. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog een waarschuwing... wat in Zuid-Holland en Zeeland, daar komen af en toe nog misbanken voor. Jerry wil over drie jaar een jukebox kopen. Dat is Jerry's plan.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 Presentatie Daphne Bunskoek en Roel Verveer. Kort over acht bij de NTR op Nederland 2. NTR. Vandaag bij Nuon zoeken wij energy trade analisten, IT consultants, medewerkers, klantenservice en meer. Kijk op vandaagbijnuon.nl. En wat doe jij vandaag? Nuon. Het NOS Radio 1 journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen op deze zomerse dag. Het is zaterdag 1 oktober... en het Gouden Kalf mag naar de kinderboerderij. Wat vindt de Nederlandse politiek trouwens... van dat snoeiharde rapport over Curaçao? Maar we beginnen met de wijkzuster. De wijkzuster die was vroeger een spil in de gezinszorg, een centraal aanspreekpunt in de buurt. Tegenwoordig is thuiszorg op een heel andere manier georganiseerd. Maar de wijkzuster is terug, in West-Brabant. Het is een experiment en dat experiment is goed uitgepakt. Want wat blijkt, ze zijn beter en ze zijn goedkoper dan de reguliere thuiszorg. Minister Schippers omarmt dat Brabantse project. En ze legt uit waarom de wijkzuster zo belangrijk is. Nou ja, dat als ze bij iemand is die toevallig of thuiszorg nodig heeft... of iets wat nou juist weer uit de zorgverzekering wordt gefinancierd... of juist weer uit de AWBZ, we hebben allemaal regelingen in de zorg... Eh, dat ze het gewoon allemaal kan geven als ze er is. En dat betekent dat je dus de meest praktische vorm van zorg hebt... bij mensen thuis, precies wat ze nodig hebben. Maar regelingen zijn er niet voor niks, mensen moeten daar, uh, zich daar aan houden. Zegt u nu eigenlijk, dat hoeft helemaal niet meer? Nou, die uh, regelingen kunnen ook uh, iemand enorm belemmeren... In te doen wat je moet doen. En uh, wij komen dus binnenkort ook met een noten naar de Kamer... waarin ook heel helder zou blijken dat dit wel de kant is... Uh, waarop uh, we in Nederland moeten uh, gaan. Ik ga in ieder geval zorgen dat wij uh, mensen krijgen in de gezondheidszorg... die in de buurt de zorg kunnen leveren waar mensen behoefte aan hebben. Gaat er dan nou veel veranderen in de zorg? het moet gewoon praktischer. Het moet simpeler, het moet meer gericht zijn op de patiënt. En natuurlijk, wij moeten het met z'n allen betalen, dus het moet wel echt patiënten zijn die het nodig hebben, maar die wijkverpleegkundige die kan dat heel goed beoordelen. Is dat de kern ook van de brief die u gaat schrijven? Minder bureaucratie, minder regels, meer zorg? Precies. En betaling door alle schotten, regels en muurtjes die we zelf gebouwd hebben uh, heen. Maar... Ja, zal dat dan direct ook in de praktijk werken? Dit is een succesvol experiment, maar dat betekent wel een hele omslag... ook in gedachten van allerlei mensen. Ja, precies. En wat we heel veel zien in Nederland... is dat we succesvolle experimenten hebben. En daar gebeurt dan vervolgens niks mee. Dus het is uh, nu zaak dat wij zien dat dit werkt. Het is uh, goedkoper, het is uh, beter, patiënten zijn tevredener. Uh, het is voor de zorg beter. Dus ja, wij moeten gewoon zien hoe we dit nu daadwerkelijk... over Nederland kunnen uitrollen. Dus de wijkzuster moet weer terugkomen. Precies. Nou, dat is een tijd geleden, min of meer een beetje afgeschaft. En, nou ja, toen zijn al die regelingen gekomen. Is dat dan niet gek dat uh, je eerst wat bedenkt wat blijkbaar goed was? Dan schaf je het af en nu komt het weer terug? Oh, ze was er nog wel, maar ze zat in verschillende potjes en ze zat in verschillende regelingen. En ze mocht dus het ene niet en het andere weer wel. En wij willen dus een verpleegkundige die gewoon kan leveren wat nodig is. Maar dat betekent ook dat zo'n wijkverpleegkundige veel meer verantwoordelijkheden krijgt, veel meer te doen krijgt. Denkt u dat zij daarop zitten te wachten? Ik denk het wel. Ik denk dat zij liever die verantwoordelijkheid nemen, want daar zijn ze goed voor opgeleid. Die, die kunnen ze ook goed aan. Dat doen ze liever dan al die formulieren invullen uh, en al die uh, gesprekken voeren om iets te mogen doen. Dus gewoon aan de slag. Uh, dat is wat verpleegkundigen willen uh, en dat is wat patiënten nodig hebben. En dat zei de minister, minister Edith Schippers. zoals in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. De film Black Butterflies heeft gisteravond in Utrecht het gouden kalf gekregen voor de beste film. Aan het slot van het Nederlandse filmfestival ontving Caries van Houten een kalf voor haar hoofdrol in deze film. Acteur Nasrin Jasser was winnaar met de beste mannelijke hoofdrol in Rabat. En hij kreeg een staande ovatie voor zijn dankwoord. Het gouden kalf voor de beste acteur gaat naar Nasrin Tjar. Oké. Okay.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 En afgezien van dat ik die heb, heeft helaas ook uh, Nederland die. Um, we worden tegenwoordig geïnjecteerd met angst. En, uh, wacht even, wacht even. Wacht even, want ik heb maar weinig tijd. Uh, wat ik heel graag wil zeggen, want ik heb ik, een paar maanden geleden last kunnen... Nee, laat me even, man, please.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 Een gouden kalf in Marokkaanse handen. Ja. Een droom? Nou ja, in Marokkaanse handen, maar met Marokkaans bloed. Zeker. Ja. AbsOLUTE droom. Voor Absolute. degenen die de film niet hebben gezien, even heel kort. Een stel jongens gaat uit Nederland terug naar dat oervaderland, toch? Ja, ze gaan met de taxi gaan ze naar, naar Marokko toe. Tenminste, één van hen heeft, uh, heeft een reden daarvoor. En die anderen vergezellen hem. En uh, in die reis... Uh, leren ze elkaar eigenlijk beter kennen. En, en eigenlijk door die reis worden ze... Het is een soort reis naar volwassenheid of zo. Typische roadmovie. Absoluut. Maar ja. naar een land waar zoveel beladen dingen over wordt gezegd. Jij hebt in je dankwoord ja. uh, daar ook heel sterke uh, dingen over gezegd. Ja. Namelijk dat het een droom ja. is in een klimaat waar zoveel angst wordt verspreid tegenwoordig. Ja, ja uh, bedoel, uh, het volk wordt echt serieus geïnjecteerd met angst. En, uh, en het lijkt wel alsof, alsof de politiek dat bewust doet ofzo. Zodat uh, ja, mensen die bang zijn, zijn het makkelijkst te beïnvloeden, toch? Nergens voor nodig, bedoel je eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Uh, waarom, nee. Ik bedoel, dan zou ik ook bang moeten zijn. En uh, waarom zou je bang moeten zijn? Zei je ook uh, in, een, in een zaal waar staatssecretaris Zijlstra deze woorden tot zich mocht nemen? Ja. Uh, nee, dat, uiteindelijk ging dat toch ook echt vanzelf. Dus het zit, dat zit toch in mijn hart ofzo, om, ja. om dat te zeggen. En uh, ja, daarom ook echt wel belangrijk, ja. Maar het gaat hier om, hè. Het gaat om kunst uiteindelijk, snap je? En, uh, en, en deze film brengt alles samen. Kunst zonder angst gemaakt. Absoluut, zonder concessies vooral. En dan zo'n gouden kalf in ja. de kast. Ja, bam. Deze, deze draag ik uh, gewoon 24-7 met me. Ik ga mee slapen, ik doe hem in mijn tas, alles. Om door te gaan op Rabat. Een gouden kalf voor Black Butterflies is ook een droom. Frans van Gestel, Ja. de beloning van een droom. Ja, ja Absoluut, ja. het is mijn vierde gouden kalf. Dat vind ik ook buitengewoon. En uh, Ik heb de jongens van de Rabat ook uh, uh, een beetje geholpen in de verte. Omdat zij eigenlijk wat zij nu doen, de, de power waarmee zij beginnen. Dat zo ben ik ooit met Jeroen Berken met motelfilms begonnen. Met onze eerste film, De Poolse Bruid. Ik herken dat heel erg. Uh, ja, dat hele gevoel waarmee ze dat doen in die toespraak. Maar voor ons, een film als Black Butterflies, een Engelstalige film van 5 miljoen euro, geldt eigenlijk net zoveel doorzettingsvermogen. Want uh, de laatste deel van de financiering is heel moeilijk te krijgen. Dus je moet Rome en doorgaan. En dit project heeft acht jaar geduurd om zover te krijgen. En als een film dan uh, gauw kalf krijgt en uh, verkocht wordt aan 50 landen... Dan, uh, ja, dan is het een wel schitterende beloning. En het emotioneert me zeer. Ja. Film over een beladen tijd. Je ziet het opnieuw, die zwarte opstanden in Zuid-Afrika. Even voor hen die hem niet gezien hebben, in twee zinnen. Waar gaat Black Butterflies weer over? Uh, Black Butterflies is het verhaal van Ingrid Jonker, een, uh, een, uh, een Zuid-Afrikaanse poeet die opgroeide in de jaren zestig, daar groot werd, deel uitmaakte van de uh, artistieke gemeenschap in, in, in Cape Town. En uh, ja, haar kunst was te groot voor haar om te dragen. En uiteindelijk heeft ze zelfmoord gepleegd. Maar wel tegen de achtergrond van al dat tumult destijds. Ja, ja, ja maar die hele, laten we zeggen, de, de, de linkse artistieke kringen in de, in de jaren zestig waren echt uh, tegen uh, uh, apartheid natuurlijk, zou je zeggen. En, uh, en zij heeft dat ook in haar kunst, in haar poëzie terug laten komen. Ook staatssecretaris Zijlstra heeft in deze zaal gezien dat dit soort films, ook rabat, nog kunnen. Ja, natuurlijk kunnen Als je die... maar doorzet. Wat, wat echt cruciaal is, is dat als de budgetten te laag worden, worden de films alleen maar realistisch. Kan je niet uh, in de toekomst of terug in de tijd, zoals in Black Butterflies, kan je niet films maken als dit of als Sonny Boy of als Nova Zembla. Dan worden de, gaan de films op elkaar lijken. Dus we moeten een, een, een, een instrument hebben, een financieel instrument, om het budgetten van onze films groter te maken. Uh, en als de politiek zegt van uh, de kunst moet deels zijn eigen broek ophouden, prima. Maar geef ons dan ook een instrument waarmee we dat kunnen doen. Ja. In jouw geval, en dat zal de komende jaren ook wel blijken, is het gewoon zoeken naar buitenlandse partners. Ja, maar daar, wij zijn een van de filmmaatschappijen uh, die het meest co-producties doet. en uh, uh, Dus wij, ons netwerk is uh, zeer groot. En uh, dat zullen we ook zeker blijven doen. Maar ik heb natuurlijk wel het instrumentarium van de politiek nodig om daar ook wat mee te kunnen doen. Als ik geen instrument heb, dan kan ik ook niet varen of auto rijden natuurlijk. Een schadevergoeding voor duizenden Nederlandse Turken omdat ze ten onrechte verplicht werden tot een inburgeringscursus en een inburgeringsexamen in Turkije. Advocaat die dat eist, die spreken we zo dadelijk. Er is mist in Zuid-Holland en in Zeeland. En er zijn afsluitingen. De A58, Bergen op Zoom, Vlissingen in beide richtingen. En is dus tot morgenavond dicht tussen de afrit Ierseke en de afrit Schravenpolder. En dan ook dicht, maar dan tot maandagochtend 5 uur. De A200, halfweg naar Zandvoort tussen knooppunt Rotterpolderplein en AHLM Centrum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De zittende ministersploeg van de regering Schotten op Curaçao was... als er een goede screening had plaatsgevonden, nooit benoemd. Dat is de harde conclusie van de commissie Roosemuller. Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao... elkaar hadden beschuldigd van corruptie. De Nederlandse regering moet een onderzoek naar de integriteit... volgens Rozemuller desnoods afdwingen. Gaan we voor praten met VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed idee? Uh, dat is een uiteindelijk machtsmiddel wat helemaal aan het einde van de rit komt. Het belangrijkste thema van dit uh, rapport ook, wat Paul er ook zegt... is doe het zelf. Curaçao zal eerst zelf aan de slag moeten. Ja, dus niet uh, dat Den Haag ingrijpt, maar ze moeten zelf proberen het probleem op te lossen. Maar ja, tot op heden lukt dat niet, want ze maken ruzie. Nee, dat klopt helemaal. Ik denk dat dit rapport uh, in, de, in de openbaarheid is. Dus aangrijp wat de problemen zijn. Dat uh, mensen op Curaçao ook zien van, goh, de problemen zijn nu benoembaar en aanwijsbaar. En dat mensen op Curaçao gaan beseffen van, er moet echt iets gaan gebeuren. Want um, zo kan het niet verder. Ja, maar als ik het rapport zo tot me neem... dan valt gewoon op het is bestuurlijk een rommeltje. Niemand ja. neemt de verantwoordelijkheid ervoor. En eigenlijk is het onoplosbaar omdat iedereen van iedereen afhankelijk is. Ja, maar dat is, dat is het probleem van een uh, eiland... van een beperkte hoeveelheid mensen op een kleine schaal... waarbij je dus heel transparant naar elkaar zal moeten kijken... van wat gebeurt er. En er zal dus een moment moeten komen... dat mensen afstand nemen van die oude cultuur... Uh, en een nieuwe generatie opstaat en zegt... joh, maar ik ben helemaal zat... Het oude emmer ben ik helemaal zat. Ik wil nu gewoon... besturen. sturen, we hebben een mooi land. We hebben een goed inkomen. Uh, we zijn financieel degelijk. En daar staan wij voor. En, en niet dit, dit uh, gerommel van het uh, ja, zelfverrijken... Uh, vriendjespolitiek en dat soort zaken. En kan de Nederlandse politiek dat een beetje helpen? Een beetje sturen? Nou, laat ik heel duidelijk zijn. De VVD is altijd heel duidelijk geweest... Het, uh, Curaçao wilde graag zelfstandig zijn. Daar zijn wij helemaal voor. Maar dan moeten ze ook de invulling geven... aan die verantwoordelijkheid. En daar zullen wij op blijven tampereren met heel, de, heel veel uh, duidelijke punten. Daarnaast hebben wij nog een controlemiddel over uh, de financiën bijvoorbeeld het uh, de commissie financieel toezicht en de financiële degelijkheid kunnen wij nog steeds controleren en dat zal altijd zo blijven totdat zij helemaal de zaak op orde hebben. Ja, en komende dinsdag is er een debat in de Tweede Kamer. De komende dinsdag is een overleg met de minister van binnenlandse zaken koninkrijksrelaties, minister Donner, en dan gaan we spreken over de toekomst van het koninkrijk van hoe zien wij ja. dat als Nederland, maar ook de Waarborgfunctie en die functie is dus het ultieme middel van het Koninkrijk, dus niet zozeer van Nederland... maar van het Koninkrijk om in te grijpen in een der landen. Precies. Indien uh, aan het eind van de rit wat u allemaal heeft uitgelegd. Meneer Bosman, ja. ik dank u wel. Nou, dank u. Goedemorgen, gaan we nog wel even hebben over de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. Die heeft gisteren, zoals president Obama het zei, een gevaarlijke terroristenleider geliquideerd. Al-Awlaki, die was Amerikaans staatsburger en voerde zijn strijd tegen de Verenigde Staten vanuit Jemen. Voordat hij Amerika verliet, prikte hij onder andere in een moskee in een buitenwijk van Washington. De expansie van het Islamic Empire werd door de force. Er is geen vraag over een preek op het internet van Al-Avlaki. Zoals hij ook gepreekt heeft in deze moskee in Washington. Opvallend wel dat deze moskee op vrijdagmiddag muisstil is. Geen oproepen tot gebed. Moskee, klein parkeerterreintje. En daarop is een, uh, een marktje ingericht. Er worden broden verkocht, kleding. Mensen staan uitvoerig te discussiëren. Heeft u ervan gehoord? Het doden van Al-Avlaki? Nou. Well, it used to be an imam here. Hij is waarschijnlijk door de CIA gedood in Jemen. Nooit heard van that. Nooit van gehoord. Ik kan vragen wat ik wil. Mensen lopen door. Hebben absoluut geen zin om te praten. Can I ask you a small question? Sorry. What? Sorry. Why not? It's not your business. What is not my business. I can ask you a question. No, you don't. You don't have to ask me a question. Why are you ask me a question? I don't have any comment for you. Zeer afwijzende reacties. Please. And and why is it not allowed? You ask them. That's the administration decision. You need to go out, please besluit van de leiding van de moskee. U moet het terrein verlaten. Niet voor niks, want deze moskee heeft een slechte reputatie. De reputatie dat hier uh, gewelddaden worden gepreekt. Twee van de 9-11-kapers kwamen hier. En ook de militaire psycholoog uit Fort Hood kwam hier, uh, kwam hier bidden. In november 2009 schoot hij 13 militairen dood. Hij had daartoe geen opdracht gekregen van al-Avlaki. Maar had wel inspiratie aan hem ontleend. Man haastig op weg naar de moskee. Wat vindt u of het doer van Al-Laaki? The guy who used to be an imam in here? Yes. Yeah. What do you think about it? Uh, it's good. It's good. Well, I mean he's the extremist, you know, he changed. But he was a US citizen, never convicted? Well, there are many bad US citizens. Yeah. No, there are also many bad American citizens. Have you ever met him? I I've seen him uh, in the past. Yes. Yeah. And, you know. and, and was he also that extreme here inside? No. no, when he was here he was just moderate religious. Nee, ik heb hem toen wel eens gezien hier. Eigenlijk waren zijn preken toen nog redelijk gematigd. En de man loopt snel door. Een paar jongens hebben ook haast om naar de moskee te komen. Ze hebben niet gehoord van de dood van al-Avlaki, maar er ontspint zich wel een hele discussie. Het uh, is een sad thought. Really? So extremism has in like the terrorist attacks? Well, that's what they say. That's well, I mean, if that's true, if that's true, if he really was, then he, had what he was coming to him. Een van de jongens vindt het een treurig feit. Maar... De ander zegt: als die inspireerde tot terreurdaden, dan wist hij wat hem te wachten stond. Een van de jongens wil het nieuws niet zo geloven dat hij inspireerde tot terreurdaden. Um, well, that's the dumbest reason. Do they have proof? Is daar bewijs voor? Extremisme, ja, dat is nou het domste wat ik gehoord heb. I mean, they have no right to take somebody else's life. Sure Dit kunnen ze toch alleen maar doen als ze bewijs hebben. Ze kunnen toch niet zomaar iemand vermoorden. I'm pretty sure they found proof, right? I don't know. I mean, unless the CIA does that kind of stuff without proof, which I doubt. De andere jongen is ervan overtuigd dat de CIA zoiets nooit zal doen als er geen bewijs was. Deze twee jongens komen er niet uit. Maar president Obama kent geen twijfel. was Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. In in planning directing Al-Awlaki was het hoofd externe betrekkingen van Al-Qaeda op het Arabisch schiereiland. In deze functie plande hij de moord op vele onschuldige Amerikanen. Zijn dood betekent een nieuwe zware klap voor Al Qaeda. De dood van Alaki markt een andere belangrijke mijlpaal in het bredere effort om Al Qaeda en zijn affiliates. te verslaan. was dat van correspondent Wessel De Jong advocaat van familie Arslan wil miljoenen euro's terugvragen bij de Nederlandse overheid. Volgens de advocaat zijn duizenden Nederlandse Turken ten onrechte verplicht tot een inburgeringscursus en een inburgeringsexamen in Turkije. Onlangs besloot de rechter dat het verplicht inburgeren inburger van, van Turken tegen de regels is van het associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. En hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw, um, hoe, gaat het, hoe gaat u dat doen, dat uh, geld terugvorderen? Wij hebben dat eerder gedaan. Want uh, het is niet alleen de wet inburging buitenland... en de wet inburging in Nederland die ten, ten onrecht is opgelegd. Het is ook zo geweest dat bijvoorbeeld Turken in het verleden heel veel hele hoge lezers hebben moeten betalen voor het verlengen van een verblijfsgunning of te vragen of het wijzigen van een verblijfsgunning. Nou, die bedragen, daar heb ik, uh, dat, dat, uh, dat hebben we ook teruggevraagd. Yeah. En die procedure loopt en ik hoop dat in, uh, voor het eind van dit jaar het Raad van State in ieder geval daar duidelijkheid over geeft. En hoe, hoeveel en... mensen gaat het eigenlijk om? Hoeveel mensen hebben tot op heden zo'n inburgeringscursus gedaan? Nou, duizenden. duizenden duizenden en duizenden. Ja. Dus als we gaan tellen, dan komen we in de miljoenen terecht? Ja, waarschijnlijk wel. Ik heb een uh, grove berekening gemaakt. Deels ook uh, ingegeven door de berekening van de inspraakorgaan van Turken. Ik denk dat, uh, dat we makkelijk aan de 50 miljoen komen. En, Terug, hoeveel... Uh, en hoeveel mensen vertegenwoordigt u? Op dit moment heb ik natuurlijk, ik heb mijn eigen klanten die, uh, die ik al uh, vertegenwoordig. Daarvoor heb ik al een brief gestuurd. Of de, de, voor sommigen ben ik nog uh, in afwachting van de toestemming om de brief te sturen. En uh, daar hebben we al de afgelopen paar dagen hebben we al meerdere mensen zich gebeld. Uh, ...gemeld bij mij met de mededeling van wil je me daarbij helpen en wil je me daarbij begeleiden. Oh ja. Maar ik ben natuurlijk niet de enige advocaat zijn, zoveel advocaten uh, die zich hiermee bezighouden. Precies. En, en even voor het idee, want hoeveel kost dat dan um, als je zo'n cursus deed? Nou, een cursus, uh, als we het, uh, denken over een cursus in, uh, in het buitenland... Dus uh, dan moet je rekenen, het examengeld, dat is 350 euro. En de boeken daarvoor waren 80 euro. Maar wat ook heel vaak gebeurd is... is dat mensen van, vanuit uh, alle uithoeken van uh, Turkije naar uh, Istanbul hebben moeten afreizen... om die examen sowieso af te leggen. Maar ook een, een cursus Nederlandse taal te gaan leren. Dan nou, weet ik niet of ik dat allemaal terugkrijg. Maar als ik dat goed kan documenteren dat de mensen die de kosten hebben gemaakt... Uh, dan ga ik het in ieder geval indienen. Nee heb ik, ja kan ik krijgen. Ja, dat is een goed standpunt altijd. Hè. Maar dan ja. kan ik ook de tegenover stellen... Van, het is toch ook wel goed geweest voor uh, de mensen... dat die cursus uh, hebben gevolgd. Want ja, uh, als je in Nederland een start wil maken... dan is het leren van de Nederlandse taal wel belangrijk. Nee, dat klopt. Het leren van de Nederlandse taal kan heel belangrijk zijn. Maar alleen, uh, het, mag de, het mocht de Turken nooit opgelegd worden. En dat is dus wel gebeurd. Ondanks het gegeven dat bijvoorbeeld de Turkse... Uh, ...organisaties hier een hele duidelijke mening hadden. De rechtspraak had een duidelijke mening. Maar desondanks is de IND doorgegaan. Wat belangrijk is, wat, uh, de, het associatierecht, dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt... ...en die staan boven het nationale recht. En als je dan binnen zijn wetens ermee aan de haal gaat, ja, dan moet je ook op de bladen zitten... Ja, precies. Vandaar dat u die uh, procedure bent begonnen. Ik ja. uh, dank u wel voor het, uh, voor het gesprek. Nog een prettige dag. Dag, mevrouw Arslan. Hetzelfde, dank u wel. Het wordt uh, tijd namelijk op deze zender voor Peter en Mieke... voor de Tros Nieuws Show. Nou, ze hebben het onder andere over het massagraf van die Spaanse burgeroorlog. Ze hebben het over de grootste beleggingsfraude in Nederland... en het protest tegen het Boerkaverbod. Reden genoeg om uh, iets later gewoon naar buiten te gaan op deze mooie dag... en nu nog even te luisteren. Dag. Er zijn weer webaanbiedingen op expert.nl. Alleen dit weekend een Oral-B elektrische tandenborstel voor een tandarts schoon gevoel. Van 64 voor maar 29 euro. Na 20 euro retour via Brown. Wees er snel bij, want anders is het weg-aanbieding. Op is op. Van experts kun je meer verwachten. De Nederlandse opera presenteert in oktober Elektra. Bestel nu kaarten voor dit meesterwerk van Richard Strauss in het muziektheater Amsterdam. Via dno.nl.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 Het NOS Journaal. Wijkverpleegkundigen werken beter en goedkoper dan de reguliere thuiszorg, blijkt uit een proef in Brabant. De verpleegkundigen zijn ervoor opgeleid om veel taken zelf uit te voeren, terwijl thuiszorg over verschillende mensen moet uh, overal, overal verschillende mensen voorstuurt. In Amsterdam kunnen vandaag zonder boetes wapens worden ingeleverd, waarvoor de eigenaar nooit een vergunning heeft gevraagd. De politie hoopt zo een groot aantal wapens van de straat te krijgen. Van vuurwapens wordt gecontroleerd of ze worden, zijn gebruikt bij een misdrijf, en als dat zo is, wordt vervolging ingesteld. De Europese Commissie heeft de druk op Slowakije opgevoerd om akkoord te gaan met versterking van het noodfonds voor de euro. Slowakije is een van de laatste landen die er nog mee moeten instemmen. Maar of dat gebeurt is onzeker, omdat veel partijen vooralsnog tegen zijn. En in Australië is een vliegtuigje in een reuzenrad gevlogen. Niemand raakte daarbij gewond. Het vliegtuigje kwam na de crash vast te zitten naast een gondel met twee kinderen daarin en die werden na anderhalf uur bevrijd. Het waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Tot en met maandag blijft het onverminderd nazomeren. Daarna komt er meer bewolking en wind... en later in de week laat de herfst zich waarschijnlijk van een heel andere kant zien... met regelmatig buien en lage temperaturen. Maar dit weekend is het nog zonnig en warm. De dag is fris begonnen met op sommige plaatsen nevel- en misbanken... maar de zon warmt de lucht vanochtend snel op. Vanmiddag trekt er wat dunne sluierbewolking over... maar de zon wordt daar niet of nauwelijks door gehinderd. Het wordt vanmiddag zo'n 21 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten... en het is bijna windstil. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt daarbij een graadje minder warm... maar met 20 tot 24 graden is het nog steeds zeer warm voor de tijd van het jaar. Meestal betaal ik binnen drie dagen, soms twee. Ik kan er ook niks aan doen, altijd gedaan...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 Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwe show. Het is uh, bijna vier minuten over half negen. Wat gaan we doen om negen uur? Dan gaan we het hebben over beleggen in fraude. U hebt daar misschien iets over gehoord, die gedupeerde van het bedrijf Quality Investment. Ilko Homan is hun uh, woordvoerder en hij komt alles uitleggen. Daarna komt Yvonne Scholten over de ontdekking van een massagraf uit de Spaanse burgeroorlog. Het derde onderwerp is het pesten van homo's, dat is weer helemaal in lijkt het wel. Of in ieder geval in het nieuws, Henk Krol van de gay Krant. en het laatste onderwerp dat uur weigerende topvoetballers. Ja, dat bestaat, dat fenomeen. Die zitten dan op de bank en die willen ze niet voetballen. Ik begrijp het nog niet helemaal, maar zometeen misschien wel. Komt wel. Nadat Judith van der Voorn dat heeft uitgelegd. Om tien uur, Margot Dijkgraaf, uh, groot Hellehaanse sprak haar heel vaak en heel erg lang. Komt natuurlijk praten over onze grote, grande dame... van de Nederlandse literatuur, die gisteren overleed. Uh, Ingrid Hogevoos doet vandaag de boeken. En het laatste onderwerp is het Franse Chanson. Naar aanleiding van een boek van Bart van Loo... Die een geschiedenis van Frankrijk heeft geschreven aan de hand van chansons. Zometeen nog een dominee die het uh, opeens op wil nemen voor burka draagsters, want ze wil met een boerka de kansel op. Maar eerst gaan we het hebben over een uh, grote internationale kwestie. Precies, want de, de Europese Unie komt deze week niet tot een gezamenlijk standpunt over de mensenrechten in Israël en ook natuurlijk de Palestijnse gebieden. De reden daarvan, Nederland lag dwars. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosentaal zou zich persoonlijk mee bemoeid hebben door de Nederlandse VN-ambassadeur te instrueren de ontwerptekst aan te passen. En waarom doet Nederland dat? Welke band heeft Nederland met Israël dat de minister zich zo druk maakt... dat hij zelfs de EU tegen de haren in wil strijken? <coughs> Excuses. Over het culturele aspect en de band tussen Nederland en Israël... daar gaan we uitgebreid praten met historicus Chris van der Heijden... en over de politieke actualiteit en de gevolgen hiervan... voor eventuele onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Daar bellen we nu meteen even met... Uh, d 66 Europarlementariër Marietje Schaken. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Nederland heeft dus het gezamenlijk standpunt uh, uh, ja, een beetje vereideld... door dingen te schrappen. Wat moest er exact geschrapt worden? Nou, het probleem is dat we dat eigenlijk niet weten. Uh, we weten niet wat het bezwaar is. Want uh, alle andere EU-lidstaten spraken eigenlijk van een gebalanceerde tekst... waarin zowel problemen... ...aan de kant van de Palestijnen als aan de kant van Israël werden aangekaart. Uh, maar kennelijk vond de minister toch dat uh, bijvoorbeeld het noemen van de twee-staten-oplossing uh, daaruit moest. Dat hebben we begrepen van insiders. En dat is vreemd, omdat dat internationaal geaccepteerd is als uh, een goede oplossing... ...waarover onderhandeld kan worden. Uh, of een doel waar naartoe gewerkt moet worden. Dus het is mij onduidelijk wat de minister nou precies niet wil. Wat wel duidelijk is, is dat als je een oplossing wil onderhandelen en je geeft geen enkele ruimte... dat er dan natuurlijk heel weinig kans is uh, voor een constructief proces. En uh, dat is ook precies het bezwaar wat D66 geeft tegen deze houding. Maar u, u zult zich ook wel afgevraagd hebben... als dan het kernpunt een twee-staten-oplossing is... waar kennelijk de minister een probleem mee heeft. Volgens mij staat het gewoon in het regeringakkoord in Nederland, of niet? Hij heeft daarna ook inderdaad gezegd dat hij uh, wel voor een twee-staten-oplossing is. Dus het is belangrijk om te weten wat nu precies het bezwaar was in die tekst... Uh, maar het is belangrijk ook om te zien dat uh, als we over Israël praten... dan is het duidelijk dat deze regering uh, dat ontzettend belangrijk vindt, het belang van Israël zelf. Maar dat bestaat natuurlijk niet in een vacuüm. Ik was een beetje verbaasd toen ik gisteren uh, VVD-woordvoerder uh, van Europese Zaken Hand en Broek hoorde. Die zei, we hervatten liever de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen... dan dat we ons gaan druk maken om een EU-consensus... Maar die hebben natuurlijk veel met elkaar te maken, omdat de EU nu een sleutelrol speelt in die onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. En dan wordt er dus uitgebreid gespeculeerd. Wat is er aan de hand? Dan wordt er uh, iedereen roept wat. Het is de PVV uh, die, die uiteindelijk bediend moet worden. Nee, zegt iemand anders. Uh, uh, Roosetaal zelf, Jood, is getrouwd met een Israëlische. Uh, het speculeren begint al. wat denkt u? Ik denk dat we de minister vooral op het beleid van deze regering moeten aanspreken. En verder uh, niet zozeer persoonlijke. Uh, nou ja, mogelijkheden moeten overwegen. We spreken hem aan als minister. En uh, ja, uh, hij heeft hierin een hele duidelijke uh, keuze gemaakt om het EU-standpunt bij de VN-Mensenrechtenraad uh, toch niet mogelijk te maken. En dat, ja, dat, is, dat is echt problematisch. En ook voor de oplossingen. Uh, dus de vraag is wat hij dan wel wil. En uh, ja, ik denk dat het, dat... Het voor Nederland niet goed is, voor de EU niet goed is... en voor de uiteindelijke oplossing uh, van het gebied... dat Nederland zich ook zo onbetrouwbaar opstelt... door één uur van tevoren uh, ja, blokkerende wijzigingen uh, in een onderhandel... Uh, ja, in, in, in ieder geval door... is de minister erin geslaagd om de zaak gewoon lam te leggen. Dat is het eindresultaat. Dat is hem inderdaad gelukt, ja. Okay. En uh, waar hij zich door laat leiden, dat, dat mag hij zelf uitleggen. Maar ook het vorige, de vorige regering uh, was uh, erg uh, met Israël begaan... maar had ook mensenrechten als speerpunt... Uh, waardoor het mogelijk is om ook mensenrechten schendingen aan beide kanten uh, ja. van de partijen in dit conflict, Israël en de Palestijnse kant, te benoemen. En het lijkt erop dat minister Roosentaal daar problemen mee heeft. En dat lijkt me gewoon uh, nou, meten met twee maten. Mensenrechten zijn universeel en waar die geschonden worden, mogen die benoemd worden. En uh, ja, het is toch heel vreemd als dat nu ineens niet meer mogelijk zou zijn als het om mensenrechten schendingen... Uh, in Israël zou gaan. Het is helder wat u zegt. Hartelijk dank. U hoorde Marietje Schaken, D66-Europarlementariër. En historicus Chris van der Heijden heeft meegeluisterd. Goedemorgen. Ja, is die actie van Nederland verrassend te noemen? Uh, nou, een beetje wel eigenlijk. Omdat ik ook wat het gevoel had dat er ook in Nederland... wel iets aan het veranderen was de laatste jaren. En dit is toch weer, een, zou je kunnen zeggen, een stapje terug misschien. Ja, maar goed, Nederland heeft altijd een hele... Sterke band met Israël gehad. Nou, niet altijd hoor, maar uh, zeg maar ja. sinds uh, midden van de jaren 60. Zo ja, beetje. Wat veranderde er toen? Nou, kijk, uh, tussen 48 en 67, zeg maar, de Zesdaagse Oorlog, was er wel een band. Maar uh, maakte Nederland zich niet zo erg druk om, uh, om, om Israël. En dat is eigenlijk veranderd in 67. En toen is er heel snel een groot gevoel van verbondenheid ontstaan. Dat was er daarvoor ook wel mee in een heel kleine kring. Niet bij, de, niet bij het grote publiek. Waarom juist toen? Nou ja, dat is een beetje ingewikkeld. Maar het heeft, het heeft met een paar dingen te maken. Het heeft op beginnen te maken met het feit dat... dat in die jaren zestig die oorlog zo'n grote rol ging spelen. En dat men opeens... kort na de publicatie van het boek van Pressen bijvoorbeeld... De Tweede Wereldoorlog. En dat drong enorm in, in Nederland enorm door. En dat maakte heel veel impact. En... Wat er gebeurde in ondergang 67... ondergang van pressen noemde u. Ja, ja. ondergang van pressen 65 65, ja. de serie van Louis de Jong... en ja, uh, allerlei andere dingen die er, die er waren. Ook en, Nederland voelde zich schuldig. Dat was nog niet zo, maar nee, nee, dat was nog niet zo. Dat is van later. Maar wat Nederland had het gevoel eigenlijk dat dat nooit meer mocht gebeuren. En wat er hm. toen gebeurde in 67 is dat zowel de Joodse als de Arabische kant... met de symboliek van die oorlog begonnen te spelen. Hm. Eigenlijk uh, zei de Joodse kant, als jullie niet iets doen dan gebeurde opnieuw wat er in de oorlog is gebeurd. En ook werden er allerlei vergelijkingen gemaakt... tussen wat de Arabieren uh, deden en wat de Duitsers, Duitsers hadden gedaan. En toen ontstond er een hele vreemde mix... Uh, die voor een deel een propagandaverhaal was van beide partijen. Er stond een soort mythologie om, omheen... waarin de gebeurtenissen in, in, in, gebeurtenis in Israël... En de gebeurtenissen in de tweede Wereldoorlog door elkaar gingen lopen. En toen ontstond er in zeer korte tijd een gevoel van... jongens, we moeten voor Israël staan. Een heel mooi voorbeeld is dan toch de beroemde Lou de Jong... die uh, uh, toen destijds in de Vrij Nederland stukken schreef. week kronieken, En eigenlijk niks met Israël had. Had helemaal niks mee. Hij was gewoon, ja god, hij was Joods, maar hij had daar niets mee. En hij schrijft letterlijk in die stukken in, in Vrij Nederland, in uh, mei, eind mei, juni 67, dat hij het gevoel heeft dat het opnieuw zou kunnen gebeuren. En opeens voelt hij zich Joods, hij voelt zich aan Israël verbonden. En hij schrijft de hele maand juni 67 over, uh, over wat er in Israël aan de hand is. En een paar maanden later wordt hij aangesteld tot hoogleraar in, uh, in Rotterdam met een reden over Auschwitz, geschreven A met, met, met een Z op het eind... en zonder een CH. Uh, en uh, zegt hij heel letterlijk... jongens, uh, wat er nu gebeurt in Israël... Uh, heeft, doet mij echt denken aan wat er destijds uh, gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Nou, en dat, dat, die vreemde mix heeft gemaakt dat er in de Nederlandse samenleving... sindsdien een enorm sterke verbondenheid met dat uh, land is gegroeid. En ook onder aanvoering van de Verenigde Staten... waar dat gevoel nog veel harder ja, is. Ja, dat is iets ingewikkelder weer. In de Verenigde Staten... Uh, uh, kwam diezelfde gevoel uh, over, zeg maar... Uh dat nooit meer de Shoah, de Holocaust, wat later. Die beroemde serie, weet je wel, die tv-serie 78. Van Lansman? Ja. Ja, Land, nee, dat is, nee, nee, nee, nee. Lansman is 85, de Showa. Die, die tv-serie, het heet Holocaust, was een televisieserie die enorm veel impact had, vooral in Duitsland, maar ook in de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten is het gevoel wat later ontstaan dat zij moesten staan voor een wereld waarin dat nooit meer zou kunnen gebeuren. En Israël speelde in dat hele spel een hele ingewikkelde rol... waardoor voortdurend actualiteit en verleden door elkaar gingen gingen lopen. Maar nu is er toch al een tijd lang... is dat standpunt aan het opschuiven. Natuurlijk, he, de, iedereen realiseert ze dat... wij stonden allemaal, zeker in Nederland... pal achter uh, Israël... tot toch daar barsten in kwamen. Omdat ja. er toch steeds meer verhalen over kwamen. Dat de Palestijnse minderheden... toch op een buitengewoon slechte ja. manier behandeld ja. werden. En eigenlijk wat Marietje Schaken ook zegt... Uh, mensenrechten... Je meet niet met twee maten, zegt zij. Precies, ja, een ja. belangrijk in Nederland issue. Ja, precies, je ja. meet dus niet met nee. twee maten. Nee, ik ben het daarmee eens. En ik, ben ook, ik denk ook dat zeg maar, sinds, nou ja, noem maar een jaar of tien of zo, of iets korter. Uh, of een steeds grotere groep mensen vindt dat wij dat wel gedaan hebben. En dat deze vergelijking die ik net maakte, die ingewikkelde mix, zijn tijd wel gehad had. En, uh, maar daar is natuurlijk wel iets doorheen gekomen. Dat is namelijk zeg maar uh, 11 september. En alles wat daarmee te maken heeft. En toch een soort gevoel aan de ene kant bij mensen als Wilders... dat als Israël valt, dan is dat de eerste domino-steen. Dan valt de rest ook. En daarnaast uh, een, een, een, een enorm probleem in de Verenigde Staten. Waar het gewoon een politieke lobby gaat. Waar de machten uh, <kwijden> duidelijk verdeeld zijn. En waar het eigenlijk niet not done is... om te zeggen dat je kritisch bent over Israël... Ja. Gek is namelijk nou, en dat is dus wat zij bedoelt ook van die mevrouw van D66, ben het heel met haar eens. Als je dus zegt, we meten maar met één maat, want uh, iemand die weerloos is in zijn gezicht wordt getrapt, daar zijn we dus tegen, dat vinden we allemaal. Heel gek is dat als het over Israël gaat, dat dat opeens dan even de zaakjes wordt gezet. En dat is dat dat dat kan natuurlijk niet. Dat is dat is ja. eigenlijk niet meer geloofwaardig, zo'n houding van Nederland. Nee, je ziet wat je dus ziet, ik waar ik vooral verbaasd over ben is over het feit dat je dus, ik ben het met jullie eens... Ik al een aantal jaren is de zaak aan het schuiven. En uh, uh, uh, het verbaast me enorm dat ook de Israëliërs en de pro-Israëliërs... niet inzien dat dit een verloren strijd is. En je ziet al steeds meer mensen die zeggen... nou, Europese gemeenschap nu ook, jongens, kom, dat kan zo niet langer. Er moet iets gebeuren. Maar je ziet ook binnen Israël allerlei dingen schuiven. Of dus andere allerlei dingen. En volgens mij... Uh, dus kunnen ze beter nu snel iets doen. Dan wachten tot dat gebeurt. Want dat gebeurt toch om oh, eens Maar dit is, dit is een, een, een achterhoedige gevecht van Roventhouden. Maar nu nee, gebeurt er iets raars. Een minister, tenminste, volgens ja. uh, de, de hele verhalen, gaat eigenlijk op zijn eigen houtje. Tenminste, die suggestie wordt gelekt, ja. ook door de, de partners in het Europees verband. Die gaat kennelijk in zijn eentje uh, aan de hol, ja. met een standpunt dat in ieder geval... volgens het regeerakkoord helemaal niet gedeeld nee. wordt. Nee, je zei net al twee dingen die daar een persoonlijke rol in kunnen spelen... in mevrouw van D66, wilde er natuurlijk niet over speculeren, dat begrijp ja. ik ook wel. Het is ook wel een beetje flauw om te zeggen dat. Maar kijk, man als Roosendaal is, is wel een mooi voorbeeld... van het verhaaltje wat ik net zo schetste. Want niet, dat zeg ik niet aan niet zijn persoon, maar wel zijn generatie... en zijn wereldbeeld. Hij is geboren in 1945... In, in, in Zwitserland geloof ik, of in Canada geloof ik, maar ik was een ouders waar de Nederland ontvlucht. Hij is natuurlijk precies groot geworden in die fase die ik net schetste. Hè? Eind jaren 60, jaren zeventig. En voor hem is dat Israël is, een, ja, is iets bijzonders. Dat is heel logisch. En daar komt dan een tweede uh, laag overheen, dat is namelijk de, de Wilderslaag, om het maar zo even te zeggen. Die in Nederland in de politiek natuurlijk heel invloedrijk is. Ja, En die combinatie van die twee dingen, denk ik dat die toch maakt dat Nederland hier een uitzonderlijk standpunt in neemt. Ja. Terwijl bijvoorbeeld Duitsland niks wilde wijzigen in die EU-tekst. Nee. Nou ja, Duitsland, kijk, Duitsland is ook een prachtig verhaal. In deze. Zijn, ja? als je, kijk, als de muur nog uh, geweest zou zijn, hè, stel, ja. dan was, had Duitsland natuurlijk nooit uh, kunnen verkopen wat ze, nu, wat ze nu doen. Maar Duitsland hebben dus na de val van de muur, want aan de ene kant wonen dus de antifascisten... Aan de, ene, aan de ene kant wonen de fascisten, om het maar even simpel te zeggen. Hè. Dus het zou voor Duitsland... Duitsland zou nooit gedurfd hebben, West-Duitsland, om... Uh, Kritisch over Israël te zijn. Daar ben ik er zeker van. Als West-Duitsland -Duits bestaan zou hebben. Maar doordat -Duits Duitsland van nu West- en Oost is. In Oost-Duitsland kunnen ze best kritisch zijn. Want die hadden namelijk zich verzet tegen de nazi's. Wat niet waar is. Maar goed, dat doet er even niet toe. Het gaat om mythologie. En die hebben een, een nieuwe mix. is is ander Duitsland ontstaan in de laatste twintig jaar. En dat Duitsland is uh, wel degelijk kritisch. Kan zich dat ook permitteren. En bovendien. Vindt dat ze een voortrekkersrol moeten spelen in Europa. Er zijn twee landen die daarvoor in aanmerking komen. Op het continent althans, Frankrijk en Duitsland. En Duitsland vindt gewoon dat, dat de Europese gemeenschap in deze een standpunt moet, moet innemen. Want doen we dat niet, nemen we geen standpunt in, dan blijft het nog 65 jaar doormodderen daar. En zo extreem is dat standpunt toch helemaal niet? En het is helemaal niet extreem. Maar in de ogen, kijk, het is een beetje. Het is heel gek als je over Israël praat. Ik heb het ook gemerkt, er wordt een boekje over geschreven. Daar worden mensen ontzettend boos. Het is als een soort voetbalwedstrijd, begrijp je? Het is net even alsof de, alsof de argumenten bij spel worden gezet. Opeens gaat het alleen maar om emotie. Een onherstelbaar misverstand heet het zo. Een onherstelbare vergissing. Vergissing, oh, onherstelbare ja. vergissing. Dat ging eigenlijk over de beslissing ja. van de Verenigde Naties 1948. Ja. Ja. Ik vind dat ze een gekke beslissing hebben genomen, maar goed. Ja. Maar opeens blijkt een debat niet meer mogelijk. En ook opeens blijken dus allerlei dingen, universalia, dingen waar we het over eens zijn met elkaar, dat ze die algemeen zijn, even niet meer algemeen zijn. En dat is een heel vreemde situatie. Maar kennelijk gaat dit het uiteindelijk gewoon zo passeren. Want D66 dat telt van vragen. Die minister beantwoorden die. <lacht> er komt natuurlijk pas glazen. Dus Rutte zich ermee bemoeit, lijkt mij. Dat lijkt mij ook. Okay. Maar kijk, als, als, als de Europese gemeenschap en de, en de Verenigde Staten... maar eerst de Europese gemeenschap en de Verenigde Staten zal het niet gebeuren... niet een heel duidelijk standpunt innemen... waarbij ze zeggen, we meten maar met één maat... dan maak ik mij nou ja, nog tientallen jaren glazen. En dat zal het ook wel blijven. Tot daar ergens iets ontploft. Opnieuw. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. We spraken met historicus Chris van der Heijden. En u hoorde aan het begin van het gesprek D66-Europarlementariër Marietje Schaken. Het ging dus over de opmerkelijke actie van Nederland tegen een gezamenlijk EU-standpunt ten aanzien van Israël. Meer info kunt u vinden ook bij ons op de website www.nieuwsshow.nl. Bijna geruisloos werd het Boerka-verbod officieel ingevoerd in Nederland. Per 1 januari 2013 staat er een boete op het dragen van de kleding van 380 euro. Er was weinig protest tegen de maatregelen van het kabinet... maar er wordt wel degelijk gestreden tegen het verbod. De pro-Boerka-steun komt uit onverwachte hoek... namelijk van een protestantse dominee uit Schaarsbergen, Wilma Hartogsveld. En zij is vanmorgen bij ons te gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, he, hebt u al met een Boerka op de kansel gestaan? Nee, nee, dat heb ik nog niet gedaan. En, uh, ik, uh, kan de luisteraars... Heeft u al achter de naaimachine gezeten? Laat het zo dan vragen. Nee, ik moet wel zeggen dat ik hele mooie aanbiedingen gehad heb... voor mensen die een boerka voor me wilden maken of naaien. Maar ik zal de luisteraar meteen uh, geruststellen of misschien ook teleurstellen. Ik uh, zal niet in de boerka de preekstoel op gaan... En, want de actie is me daarom uh, ook niet begonnen. Het was een loosdreigend nou, het was een, uh, een ludieke oproep om uh, ja. aandacht te vragen voor dit wetsvoorstel. Want zoals u al zei, ja. er was, uh, het was geruisloos uh, ja. gepasseerd in de Tweede Kamer. Nou ja, uh, u riep hiertoe op in het dagblad trouw. En uh, dat heeft nogal wat reacties uh, veroorzaakt, hè? Ja, dat klopt. Uh, even voor de duidelijkheid mijn uh, oproep betrof een, uh, een oproep... om uh, dat iedereen een dag in de week in de boerka zou gaan om aandacht te vragen voor het boerkaverbod. En voor de onwenselijkheid ervan. Tenminste, dat is mijn mening. En uh, in een gesprekje met de verslaggever van de trouw... is toen de, de zondag als een geschikte dag uh, genoemd. En, dat nou. heeft u echt daar te plekken bedacht? Ja, uh, ja inderdaad. Maar, maar de gevolgen waren we niet van de lucht, hè? Ja, nou, de gevolgen waren in ieder geval dat uh, mijn doel is bereikt... en de discussie weer fors op gang is gekomen. Dus wat dat betreft uh, kan ik zeggen dat uh, mijn actie uh, geslaagd is... ook al heb ik uh, de boerka niet aangehad. Nee, en ik begreep ook dat u vanuit de kerk... ook niet bepaald veel steun hebt gekregen hiervoor. Nou, dat is, uh, dat is denk ik een, uh, een verkeerde aanname. Oh. Ik heb, uh, eigenlijk zijn er dus twee discussies op gang gekomen. De ene discussie is, moet een dominee in de boerka de preekstoel op? Nou, daar heb ik terecht... Uh, geen bijval voor gekregen. Maar nogmaals, dat was ook niet mijn opzet. Ze zeiden om... dat is niet de, de plek om zoiets uh, eh, uit te knokken. Nou, het is niet de plek uh, om. Uh, kijk, het is sowieso niet de handigste plaats, want in de kerk mag het wel, ook volgens het wetsvoorstel. Dus als je echt een statement wil maken, dan moet je oh, met de zo. hele. Ja, het is een Godshuizen, hè, daar, dat is niet een publieke ruimte, dus daar zou het wel mogen. Okay. Maar uh, het is natuurlijk een uh, veel groter, state, mooier statement als je met een hele groep uh, mensen de markt op gaat uh, in de boer. Maar u, u vindt dat uh, wel een uh, fijn gezicht, die vrouw in een boerka? Nee, nee, absoluut niet. Nou dan. Het is, uh, het is goed om... <lacht> Klokken streng. Uh, ja, <laughs> nou, terecht dat u dat zegt. Kijk, er is natuurlijk een onderscheid tussen mijn persoonlijke visie op de boerka... Ik ben een vrijgevochten vrouw en ik, uh, ik heb later ook in de berichtgeving benadrukt... dat, ik, het, uh, dat ik, uh, ja, ik hoop op een wereld waarin alle vrouwen frank en vrij... de kleding kunnen dragen die ze willen en waar ze zich ook vrij in kunnen bewegen. En ik denk dat een burka daar niet onder valt. Maar mijn persoonlijke, visie, mijn persoonlijke mening over de boerka is natuurlijk iets anders... dan mijn mening over een uh, wet die dus het boerkaverbod gaat uh, beboeten met 380 euro. U vindt wel dat een boelka in het Nederlandse straatbeeld thuishoort? Nee, dat vind ik niet. Net zoals vloeken niet in het Nederlandse straatbeeld thuishoort... maar dat wordt ook niet beboet. Kijk, er zijn nog veel meer mensen die dingen doen... waar wij als Nederlandse samenleving van zeggen... nou, dat hadden we misschien liever niet zo. Maar ik vind het, mijn punt is eigenlijk dit. Het is een verworvenheid van onze Nederlandse samenleving dat wij een grote vrijheid toekennen aan het individu. Niet alleen om te zeggen wat we willen... te dragen wat we willen... ons geloof te beleiden en te uiten op een manier die we willen... maar ook om inderdaad in die publieke ruimte er zo uit te zien als we zelf verkiezen. Ja, maar daar zit natuurlijk wel een grens aan. Je Uiteraard. Ver, je, je verstopt je gewoon. Je bent niet meer zichtbaar. Je bent niet meer controleerbaar. Het is niet meer duidelijk wat je doet. En dat heeft natuurlijk daar heeft ze waarschijnlijk gelijk in met angstgevoelens bij mensen hierover te maken. Ja. Dus dat is de andere kant van de medaille. Ja. Nou, die angstgevoelens die kan ik enigszins wel begrijpen, want natuurlijk als je geconfronteerd wordt met iemand in een boerka, dat wekt vervreemding op. En ja, uh, het, is, het is niet prettig. Je wilt iemand aan kunnen kijken. Um, dat ben ik helemaal met u eens. Maar je kunt je afvragen of het doel bereikt wordt. Het doel wat je dan wilt nastreven is dat mensen frank en vrij hun gezicht wel uh, laten zien. En ik denk dat dit wetsvoorstel niet tot gevolg zal hebben dat deze vrouwen frank en vrije burka uitdoen... en zeggen, oh, het mag niet meer. Nou, je hebt natuurlijk wel veel voor straat. Je hebt natuurlijk wel vrouwen die dit moeten van hun man. En er zijn ook die zeggen, nou, dat is fijn zo'n verbod... want nu kunnen we gewoon tegen onze man zeggen, kijk, het mag niet... en dan kunnen we lekker die burka afdoen. En nu worden we gesteund door de Nederlandse regering... tot 1 januari 2013. Nou, die geluiden heb ik niet gehoord. Ik zou het geweldig vinden als jullie volgende week in het programma... een vrouw in de burka hadden met haar man... die samen gingen uitleggen waarom deze vrouw er al dan niet... onder druk van haar man voor zou kiezen om in de burka te gaan. Maar dat zal wel mogelijk zijn. Precies, dat is het ja, maar die mogen niet. Nee, dus het blijft voor ons natuurlijk gissen... welke diepe religieuze overtuigingen daar misschien wel achter schuil gaan. Mevrouw Hartogsveld, heeft u op een of andere manier... ook uit islamkringen reactie hierop gehad? Indirect um, zijn er artikelen verschenen in de trouw en ook op internet. En uh, dat waren dan uh, vooral uh, mensen die benadrukten dat het niet des-islaams is, hè, de burka. Dus het is niet zo dat in de Koran staat dat alle vrouwen een ja, burka moeten Ja, maar dat dragen. schrijven ze, of laten ze schrijven in de trouw, dat begrijp ik dan nog wel. Maar het is natuurlijk, wat vindt men echt in die kringen? Hebt u, hebt u daar nog, uh, hebt u nog bijvel gekregen uit die ik heb uit de islamitische hoek alleen bijval gekregen... zoals uh, uh, ja, uh, mensen die zeggen dat zij het jammer vinden... dat de, uh, zeg maar de, uh, de publieke uh, meningsvorming over de islam... ook door de, dit verbod en de discussie die ermee opgeroepen wordt... dat het wordt alsof alle moslims vinden... dat alle moslimvrouwen ja. in de burka zouden moeten. Ja. Daar herken ik mij zeer in... In de tijd, ik ben natuurlijk predikant. In de tijd dat ik theologie ging studeren, uh, had ik ook kleine kinderen. En er werd tegen mij gezegd: Oh, uh, Dominee, nou, dan zult u uw kinderen wel niet laten inenten. En dat is natuurlijk een gevaar van dit soort dingen. Het is maar een kleine groep. Generalisatie. Generalisatie. Dan ga je een kleine groep. Kijk, binnen de protestantse kerk hebben we een, uh, een kerkgenootschap. Wel meer dan één zelfs. waar vrouwen geen broek aan mogen en waar vrouwen met een hoed op naar de kerk moeten. Dan kun je zeggen, is dat dwang? Is dat vrije keus? Dat, nou, is, dat, aan... dat is dwang, to, hoor. Dat weet to, ik wel zeker. Want tot groep nog even, waar heel kort. Ja. Weinig uh, uh, reactie uit de islamitische kring, wel uit andere kringen. Bent u bedreigd daar? Nee, nee, gelukkig niet, zeg. Nee, nee. Er zijn vragen opgeroepen en er is discussie los ja. en, uh, en dat was precies nou, de bedoeling? Dat was inderdaad de bedoeling. Dus u bent eigenlijk heel tevreden? Ja, ik ben uh, op zich tevreden, hoewel ik het natuurlijk jammer vind... dat de discussie al snel verschoven naar dominee Hartogsveld... die in de boerka de preekstoel op wil. Ik geloof niet dat hij u zal staan. Ik, ik, u dat maar mij ik vind aan. het jammer dat u het niet gewoon echt gedaan heeft. Nou goed, hartelijk dank. Wilma Hartogsveld ging dus over haar actie tegen het Boerkaverbod. Dank je wel. Asperge. Aspergibom. Witlof. Spruin. Tomaat. Spinazie. Broccoli. Wat is de lekkerste groente van Nederland? Loepkool. Andijvie. Aardappel. Paprika. Tuinbouw Meer dan 28.000 stemmen zijn uitgebracht op de Groente Top 40.